In Berlijn houdt de bondsregering vandaag crisisoverleg met de deelstaten over de uitbraak van de e EHEC, Het dodentalsgevolg van de bacterie is dit weekend opgelopen tot 10. Vermoed wordt dat bron van de besmetting komkommers uit Spanje zijn, maar zeker is dat niet. Voorlopig adviseren de Duitse autoriteiten geen rouwkost als komkommers, tomaten en bladsla te eten. In Belgrado heeft de oproerpolitie gisteravond 100 mensen opgepakt die de vrijlating van ex-generaal Mladic eisten. De demonstratie trok zo'n 7000 deelnemers. Na afloop ontstonden relletjes. De politie kon voorkomen dat de betogers regeringsgebouwen en westerse ambassades aanvielen. Vandaag tekent de advocaat van Mladic beroep aan tegen het rechtelijk besluit dat hij aan het tribunaal mag over worden gedragen. Als dat wordt verworpen komt Mladic mogelijk direct naar Scheveningen. Malta gaat als laatste lid van de EU echtscheiding mogelijk maken. Op een referendum daarover stemde iets meer dan de helft van de bevolking voor. Hoewel het niet bindend was, zei premier Gonzi dat de wil van de meerderheid wordt uitgevoerd. Zelf is hij tegen het recht op echtscheiding. Abortus blijft in, abortus blijft in de streng katholieke eilandstaat wel verboden. Scholen weten niet hoe ze met het mobiele telefoongebruik van leerlingen moeten omgaan, blijkt uit onderzoek onder 120 scholen. Er zijn vaak geen regels voor het gebruik van mobieltjes en scholen zijn slecht op de hoogte van de technische mogelijkheden. Tweederde van de leerlingen gebruikt de telefoon tijdens de les wel eens om muziek te luisteren of iets op te zoeken op internet. Ruim 40% zegt wel eens te hebben meegedaan aan digitaal pesten er worden bijvoorbeeld opnames gemaakt van leraren of medeleerlingen die op internet worden gezet.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 106.9. ZFM Ik ken mijn stem niet. Wie ik ben is wat je nu ziet. Wil je dansen met die Standing next to me, reaching.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 Dank Let me get that together Don't we lose our minds We're wasting time again You will never get it I Als Maar ik zie Zie